De vakbonden en de gemeenten bereikten vorige maand een akkoord. De lonen gaan met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 met 1% omhoog. En met ingang van 1 april met nog eens 1%. Ook krijgen gemeenteambtenaren een eenmalige uitkering. De VNG zal het principeakkoord met een positief advies voorleggen aan de gemeenten. De Russische Geheime Dienst zegt dat een aanslag in Sochi aan de Zwarte Zee is vereideld. De aanslag zou gericht zijn tegen de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi. Onduidelijk is wanneer de aanslag gepleegd zou worden. De Russen maken melding van een grote wapenfondst... in de Republiek Abghazië, die grenst aan het gebied waar Sochi ligt. De man achter de geplande terreuraanslag... zou de Tsjetsjeense rebellenleider Doku Umarov zijn. Die heeft, volgens de Russen, banden met de geheime dienst in Georgië. De geheime dienst vond raketwerpers, granaatwerpers... en vlammenwerpers, geweren en explosieven. In de Syrische hoofdstad Damascus is het dodental van de dubbele aanslag opgelopen tot 55. Er zijn bijna 400 gewonden, zegt de regering. Het is de bloedigste aanslag sinds de opstand tegen het bewind van president Assad 14 maanden geleden begon. De regering wijst terroristen aan als de schuldigen. Dat is de gebruikelijke aanduiding voor opstandelingen tegen het bewind van president Assad. De ontploffingen waren vanochtend kort na elkaar. De staatstelevisie toonde beelden van een grote krater, vernielde auto's en lichaamsdelen. De gebouw van de bedienst raakte zwaar beschadigd. De bunker van de Duitse rijkscommissaris inkwart in Wassenaar wordt mogelijk een rijksmonument. De stichting Menno van Koehoorn heeft daarvoor een aanvraag ingediend. De bunker staat op het landgoed Klingendaal op de grens van Den Haag en Wassenaar. De stichting over het belang van. Dit object van, van Klingendaal is, is op nationaal niveau van groot belang, omdat... De Duitse bezetter zij is in kwart daar zijn hoofdkwartier neerzetten En hij daar eh, van daaruit ook, ook eigenlijk Nederland in die verschrikkelijke periode bestuurde. Dus het is niet alleen een bouwkundig eh, object, maar het vertelt eigenlijk ook het verhaal van de Duitse bezetting. De bunker ziet er op het eerste gezicht uit als een schuur. Wie goed kijkt, ziet dat de bakstenen niet echt zijn, maar op het beton zijn geschilderd.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 ANRB, verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Knopend Gorkum, 13 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Ze zijn nu volop aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer van Rotterdam naar Gorkum kan beter omrijden... via Dordrecht en Oosterhout over de A16, A59 en de A27. Ik heb een hartinfarct gehad en een flinke ook.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 Dit is Radio 1. Héo, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Zometeen gaan we verder praten met uh, Mona Keizer die in de diverse peilingen tweede staat in de reis, race... om het lijsttrekkerschap van het CDA. Daarna gaat uh, journalist Hildebrand Beileveld in onze dagelijkse opinie-rubriek. Een appeltjeskelleer Hildebrand, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Nou, tegenwoordig kun je... Over alles een opiniepeiling houden. Bijvoorbeeld, welk dier zou je nou wel eens terug willen hebben in Nederland? Nou, sommige mensen denken de zwarte ooievaar. Vrouwen, die hebben het liefst, mind you, de wolf terug. <laughs> okay. ja, ja, ja, ja. Wat zegt dat? Maar mannen, de steur. De steur. Nou, nou, dat is een dat vis? Een vis. En niet een kleintje ook. Als het een beetje doorgroeit, is hij 2,5, 3 meter lang. Want die willen wij graag van, vangen, wij mannen? Wij mannen willen die heel graag vangen. Dat is een stoere vis, is een koninklijke vis. Daarom heeft ook... Prinses Laurentien dat ding gisteren te water gelaten... met nog veertig uh, van haar collega's, uh, van die visstandse collega's. Ja. Haar collega's ja. Vrouwen, hè, moet het zijn. Het duurt overigens wel vijftien jaar voordat we weten dat het gaat lukken. Okay. En daarnaast kost het een paar ton. En we hebben geen idee, want in Frankrijk is het al vijftien jaar aan de gang... en het is volkomen mislukt. We hebben geen idee of dit überhaupt wel wat gaat opleveren. En jij gaat praten met iemand die daarvoor is? Iemand die vandaag en ook gisteren erbij was en die het een fantastisch idee vindt. En die ga je een paar kritische ja. vragen stellen, denk ik. We zullen eens kijken. Goed, dat straks. Maar eerst gaan we verder praten met Mona Keizer. Mona Keizer, ja, een van de kandidaten voor het lijsttrekkerschap van het CDA. We hoorden net CDA-corrivé Sietse Faber al zeggen... dat hij verwacht dat u in de finale zult staan tegen Siebrand van Haarsma-Buma. Het lijkt wel een talentenjacht. Uh, en, maar we vroegen ook aan CDA-raadsleden hoe zij daarover denken. Laten we even luisteren naar de uitslag van die peiling. Wie moet de reddende engel worden voor het CDA? We vroegen het 1450 CDA-raadsleden. We kregen 381 reacties binnen. We hebben goud in handen. Helaas, geen eremetaal voor Madeleine van Torenburg, maar de rode lantaarn. Het Kamerlid vergaat slechts 2% van de stemmen en eindigt daarmee als laatste. Kies Spies. Het klinkt lekker, maar slechts 6% van de raadsleden liet zich door deze klankrijm overhalen. En daarmee eindigt demissionair minister Lisbeth Spies als vijfde in de peiling. Het is nog nooit, nog nooit zo donkerwest of het wordt altijd wel weer licht. Maar in de peiling onder CDA-raadsleden gaat het licht uit voor Henk Bleker. 7% vindt hem een geschikte lijsttrekker... en de demissionaire staatssecretaris wordt daarmee de vierde. Dat is een CDA wat goed is voor u, uw kinderen en mijn kinderen. Dat is het CDA waar ik voor wil staan. Familieman Marcel Wintels sleept brons in de wacht... Met 14 van de stemmen eindigt deze hogeschoolbestuurder op een eervolle plaats. Maar een reddende engel, dat lijkt hij niet te worden. Ik wil heel graag bijdragen aan een uh, sterk CDA. Nou, daarvoor lijkt ze een serieuze kans te krijgen. Want Mona Keizer haalt in de peiling onder CDA-raadsleden 31 van de stemmen... en wordt daarmee voorlopig tweede. Politiek is niet voor weglopers, niet voor afhakers... maar voor mensen die staan voor een klus en die klus door weer en wind ook afmaken. Voorlopig heeft hij werk genoeg, want Siebrand van Haas-Mabuma haalde... jawel, 40 van de stemmen. En dat betekent dat hij de winnaar lijkt te worden van de stemmingsronde... maar dat daarmee nog een tweede ronde noodzakelijk wordt. Mona Keizer en Siebrand van Haas-Mabuma lijken het met z'n tweeën te gaan uitvechten. Het resultaat van de peiling onder CDA-raadsleden, zeg ik erbij... dat zijn ook mensen die daadwerkelijk hun stem mogen uitbrengen. Ja, mevrouw Keizer, wat vindt u van de uitslag? Nou, dat uh, geeft uh, goede moed. Had u verwacht dat u na een week campagne al uh, op zo'n percentage zou terechtkomen? Ja, ik had van tevoren helemaal niet nagedacht uh, over peilingen. Ik uh, had van tevoren nagedacht over hoe ik het verhaal ga vertellen. Uh, maar het is natuurlijk wel uh, ontzettend leuk om te zien dat het aanslaat. Ja, maar ik neem toch aan dat u kansen wel heeft in zitten schatten van tevoren. Nee. Ja, ik, ga, ik, ik, ik begin ergens aan en, en dan uh, ga ik ervoor zoals dat uh, tegenwoordig heet. En dan wil ik winnen. Uh, en uh, uiteindelijk uh, 18 mei weten we definitief uh, of wat in ieder geval gelukt is in, in de voorronde. Ja, nou dan heeft u nog, om Siembrand van Haarsman-Buma uh, in te halen... heeft u heeft nu 31, hij heeft 40, dan heeft u toch nog zo'n uh, procent, 10% procent nodig. Uh, hoe gaat u dat doen? Uh, wat ik tot op heden gedaan heb, duidelijk uh, vertellen waar uh, het CDA voor staat hoe we de verbinding weten te maken met, uh, met, met uh, de, de toekomstige generaties, met de stemmers, met name ook uh, de CDA-stemmers uh, die thuis gebleven zijn. Want wat, wat zegt u tegen hen? Waarom moeten ze op u stemmen? Uh, ze moeten op mij stemmen, omdat ik in staat ben om het uh, CDA-verhaal... Maar wat is dat CDA-verhaal? Het CDA-verhaal is het, uh, het verhaal dat uh, gaat over... Een, een, uh, een maatschappij waarin de oplossing tussen mensen ligt. Uh, je moet jezelf realiseren dat uh, iedereen heeft een uh, inspiratie. En heel veel van die mensen vinden het een goede zaak... dat je omziet naar elkaar, dat je werkt voor je geld... en dat je de wereld overdraagt in knappe staat uh, aan je kinderen. En heel veel mensen hebben genoeg van uh, regels van de overheid... die dat uh, verstoren, van privatiseringen... waar het uiteindelijk alleen maar gaat uh, om het verdienen van geld... Uh, door aandeelhouders. Nou... Dat is het CDA-verhaal en dat wil ik over de bune brengen. Dat klinkt wel uh, heel algemeen ook, hè? Want ik hoor andere, andere kandidaten zouden hetzelfde kunnen vertellen. Waarin wijkt u dan af? Nou, blijkbaar ben ik in staat om het duidelijk te vertellen. En, dat en, dat en snappen mensen wat, wat ik ervan vind. En, en de rest niet? Ja, ik vind dat iedereen... We doen dat met z'n zessen. We staan daar ook elke avond met z'n zessen. Ja. En u heeft u voorgenomen om niets vervelends over de andere kandidaten ik, te zeggen? Ik vind dat ook niet gepast. Nou, u vond wel dat Henk Bleken moest zeggen dat hij beschikbaar was van de Kamer, net. Dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb gezegd dat iedereen voor eigen rekening en verantwoording uh, daarop moet uh, antwoorden. U vindt voor zichzelf dat u, als u kandidaat voor het lijsttrekkerschap... ook kandidaat moet zijn voor de Tweede Kamer dat is mijn mening over mij, mijzelf. En daar ga ik over en de anderen gaan over, ja. over henzelf. Maar andere mensen, of mensen willen wel van u horen waarin u zich dan onderscheidt. En ik snap dat u zegt, van, ik heb geen zin om dan nare dingen over mijn medekandidaat te zeggen. Maar vertel dan nog eens wat duidelijker wat, wat u nou anders maakt dan die anderen. Nou, ik heb dat net verteld. Ik uh -huh. wil het nog wel een keer vertellen. Nou ja, maar volgens nee, is mij is, terwijl, is dat, is dat saai voor de luisteraar. Dus nee, dat maar wil ik denk, ik mevrouw Spies kan hetzelfde vertellen. En dan weet ik nog niet waarom ik dan op u zou moeten stemmen. Nou, dan is het een afweging tussen wat uh, Lisbeth Spies vertelt en wat ik vertel. En ik begrijp uit de peilingen dat ik dat goed doe. Ja. Ja, u bent ook nogal redelijk positief over de PVV, hè? Dat onderscheidt u misschien een beetje van de Nou, andere. redelijk positief, uh, dat, is, dat, dat klopt niet. Uh, dat klopt zeker uh, niet. Het, ik het heb meest wel... positief in vergelijking met de rest? Uh, dat klopt ook niet. Wat ik gedaan heb, is ik heb wel voorgestemd in oktober. Daar heb ik goed over nagedacht. En uiteindelijk komt dat uh, neer op twee dingen. Als jij het uh, verschrikkelijk vindt... dat de PVV mensen uitsluit. En dat vind ik. Maar als je dat verschrikkelijk vindt... dan kan je dat zelf niet doen... richting al die mensen die op de PVV gestemd hebben. Mm. En ten tweede... Het regeerakkoord, zoals het er lag... kwam gewoon in grote uh, lijnen overheen met het CDA-verkiezingsprogramma. Uh, ja. Zat er zaten gekke dingen in, hoor, overigens. Wat vond u gek? Uh, wat ik bijvoorbeeld, uh, wat absoluut niet uh, mijn uh, manier van uh, doen is... is dat er stond dat hoofddoekjes uh, niet uh, pasten... voor uh, ambtenaren, voor mensen in overheidsdienst. Dat mag wel van u? Uh, ik vind dat als je uh, in, in overheidsdienst bent... dat je geen religieuze uiting hebt. Dus dat geldt ook voor een kruisje of een keppeltje en een hoofddoekje. U. Ik vind dat niet gepast. Je bent een overheidsdienst... Dus je moet je geloof thuis laten? Uh, nee, je mag je geloof meenemen. Uh, want dat inspireert mensen om, uh, um, om heel veel goed te doen in onze samenleving. Uh, maar als je in overheidsdienst uh, bent, ja, dan uh, ben je in openbare dienst. Gisteren, of uh, net in uh, uh, reportage zei Jan Terlouw dat kandidaten zich openlijk moeten uitspreken over het feit dat het fout was om met de PVV in, uh, in zee te gaan. Uh, laten we even luisteren naar wat uh, heersbalin daar gisteren over zei. Ik denk wel dat het belangrijk is juist voor de eenheid in onze partij dat het niet een soort afgedwongen eenheid is maar eendracht. En dat betekent onder ogen zien uh, wat er is gebeurd, wat dat heeft betekend en ik hoor bij de kandidaten op dat punt verschillende opvattingen. Ik wil graag net als Al Klink van ze horen hoe ze zich verhouden tot wat er is gebeurd. Ja, dat hij wil graag van u ook horen hoe, hoe u zich verhoudt tot wat er is gebeurd. Daar dat zegt u ook al iets over. Um, er lijkt ook wat, wat tweestrijd binnen de partij. Hè? Sommige mensen zeggen, nou, laat maar, we gaan er niet meer over praten. En anderen zeggen, nee, we moeten het uitpraten. Hoe staat u daarin? Um, op dat uh, congres uh, in oktober hebben uh, heel veel mensen gestemd. En mijn ervaring is dat heel veel mensen daar... Uh, bijna iedereen trouwens heeft daar verschrikkelijk goed over nagedacht. Uiteindelijk is daar iets uh, uitgekomen, namelijk dat we in zee moesten met uh, de PVV. Dat is misgegaan. Uh, dat is Politieke wel duidelijk... inschattingsfout, zei Verhagen. Ja, ik, dat is misgegaan, absoluut. Uh, daar heeft hij gelijk uh, in. Hij heeft erbij gezeten, hij kan het weten... Het uh, is ook teleurstellend om te zien dat een, uh, een iemand waarvan je toch verwacht... dat hij als Tweede Kamerlid verantwoordelijk is... ook verantwoordelijkheid neemt voor het landsbelang... dat hij electorale belangen hm. heeft laten prevaleren. Maar iemand waarvan sommige CDA's ook al van tevoren hadden gezegd... dat dat zo ja. zou gaan. Nee, Bijvoorbeeld Link, die, ja, Ab Klink heeft... En ook Eerst in. Klinkt heeft gelijk gekregen, ja. gekregen dat klopt. Ja. En maar waarom is het nou zo moeilijk om daar dan toch nog even op terug te kijken? En om dat als partij dan samen te verwerken? Want ik hoor toch mensen ook wel zeggen, ja laten we maar snel verder gaan. Maar er is blijkbaar toch iets gebeurd binnen die partij wat opgelost moet worden. Hoe zou u dat dan ja, weer goed willen krijgen? Nou, ik heb net verteld uh, hoe, hoe ik daarnaar kijk. En dat ik ook vind dat we het daar uh, over moeten hebben. Ja, maar hoe dan? Door wat ik nu doe het met u in ieder geval te bespreken. En mm -hmm. ik hoop dat er ook heel veel CDA-leden naar luisteren. En wat ik van het allergrootste belang vind, is dat we... Uh, binnen het CDA weer schouder aan schouder gaan staan. Dat we straks uh, een campagne gaan voeren... waarin duidelijk uh, verteld wordt... Uh, hoe wij de uitdagingen van Nederland uh, aan willen pakken. Mm -hmm. Maar dan zijn er mensen die zeggen... ja, dat vind ik allemaal prachtig en dat heb ik vorige keer ook gehoord. En toen gingen we vervolgens in zee met een partij... die mij in het geheel niet aanstaat. En ik wil de garantie dat dat niet weer gebeurt. De, die mensen zeg ik, we zijn het CDA. Dat is een christendemocratisch appel. En we hebben daar met elkaar ook uh, in oktober... Uh, Over gediscussieerd, maar democratie is ook dat als op een gegeven moment uh, 60% voor iets is... dat dat dan het besluit is. Mm. Dat zegt trouwens overigens niet. Want democratie bestaat ook bij respect voor minderheden. Dat die uh, zeker ook van belang zijn. We moeten het met elkaar weer gaan mm. doen. Maar u zegt, mensen moeten daar niet eindeloos bij stil blijven staan. Dat is nou eenmaal een beslissing geweest. En nu gaan we gewoon door. Die woorden heeft u mij niet horen. Maar zes, ik probeer voriging. het even samen nee, te nee, vatten. U geeft, u, u geeft er een vertaling aan die mijn woorden niet nee, zijn. Want nee. het, er zijn mensen waarbij dit heel diep ja. gevoeld wordt. Maar als u zegt, het is een meerderheid... Geweest, kan ik me voorstellen dat die mensen denken... ja, maar ik voel me daar heel erg naar bij. Nee, ik, en reageerde, is... ik reageerde op wat u zei, wat u net zei tegen mij. Ja, er zijn mensen die zeggen, ja, ik wilde dat niet. Ik heb daar tegen gestemd, mm -hmm. dus dan mag het niet gebeuren. Dan zeg ik, ja, dat, dat klopt... Maar we zijn ook een democratische partij, dus op een gegeven moment uh, als we met elkaar discussiëren en uh, de meerderheid wil iets, dan gaan we dat doen. Wel overigens met respect en gevoel bij wat u zegt, maar dat is dan wel de weg die we met elkaar ja. opgaan. En, en u zegt van ik wil ruimte bieden en daar moeten we het ook over hebben met elkaar. Hoe, hoe ga, stel dat u het wordt, dus niet uh, ondingbeeldig, hoe gaat u dat organiseren binnen de partij? Dat uh, zoals ik dat nu uh, ook doe. Met gesp in gesprek met mensen daarover, gaan afdelingen bezoeken. Ik heb als lid van het Strategisch Beraad uh, 16 uh, afdelingen, 16, 17 afdelingen bezocht. Nou, niet afdelingen bezocht. Dat waren verschillende afdelingen bij elkaar. En daar heb ik ook het uh, gesprek over uh, gegaan. Maar wat ik ook wel, wat mij ook wel, we hebben het er nu over gehad, volgens mij. En volgens mij wordt het anders saai om het er steeds over te hebben. Ik wil het ook wel eens hebben over de VVD. Die hebben ook meegedaan. Maar u bent dat toch lijstkandat. Ja, voor CDA, niet ja voor maar de waarom VVD? begint u dan steeds tegen mij over de PVV? Laten we het ook eens nou ja, over... Ja, of de... dat u in een gedoogconstructie zat daarmee. Ja, met de VVD. En daar heeft nou nooit eens iemand het over. Maar die zitten hier niet aan tafel. Die hè? hebben dat ook aan meegedaan. Ik vind dat we het daar ook eens over moeten hebben. En met name het verschil ook tussen de CDA en de VVD. Daar zitten grote verschillen uh, in als je kijkt naar de problemen die op Nederland uh, afkomen. Kan je leider van de CDA worden uh, en straks misschien ook wel premier? Wilt u dat eigenlijk? Jeetje, zover ben ik echt nog niet. Nou, ik ben voorlopig kandidaat lijsttrekker. Ik uh, kan zomaar de grootste zijn, de vorige lijsttrekker van het CDA werd premier. Nou, zullen, we, zullen we die vraag doen in, uh, in, in, in, de, in de finale? Maar kun je in Den Haag goed functioneren zonder enige Haagse ervaring, denkt u? Ik denk dat wel. Ik denk dat, wel. Ik denk dat het misschien zelfs een, een, een pre uh, is. Debatteren met Wilders, met Rutte, onderhandelen met die mannen. Maar dus, daar hoef je allemaal geen ervaring voor te hebben. Kan je in één keer? Uh, ik onderhandel nu ook met mannen. Ja, het <laughs> ja. gaat niet het om mannen. Het, het gaat erom dat het ervaren geslepen onderhandelaars zijn die daar de jaren oh, rondlopen. Dan, dan, dan, ja, dan heeft u blijkbaar een ander beeld over uh, de gemeentelijke politiek. U bent een buitengewoon geslepen onderhandelaar. Uh, ik, ik doe mijn best altijd. En het lukt me ook nog wel, geregeld. Laten we nog even luisteren naar waarom uh, Dirk Issta, uh, van een andere partij als de Uwe, denkt dat u, uh, u het helemaal gaat maken bij het CDA. Zij zou Wouter Bos van het CDA kunnen worden. Jong, nieuw, sprankelend en, en ook nog. Ze heeft natuurlijk een naam mee. Hè? Mona Keizer, mooier kan het bijna niet. En ik bedoel, ja, doe naam er toe. Ja, ergens wel. Um, FC Utrecht heeft de spits en die heet de Kogel. Denk het even in. Een skanderende zaal met de nieuwe leider van het CDA op het podium... En wat roepen ze allemaal? Mona, Mona, Mona. Kies er wat voor me. Hey, Mona. Dat scandeert toch wel iets makkelijker dan... Siebrand van Haarsma, Bruma. Dat mogen ze dan wel projecteren op het scherm achter de spreker. Dus ik denk dat Mona Keizer gewoon als outsider... ook als niet-Haags iemand... dan degelijk een hele goede kans kan maken. En dat is voor het CDA ook een beetje een breuk... met het moeizame verleden van de afgelopen jaren. Hey, hey, hey, ja, de... Tegen tegeninsta, die zit het helemaal met u zitten. Ook al vanwege uw naam, maar ook vanwege de frisse blik. Ja? Naar nou ja, is stad om daar naar te luisteren. Het, het, het klinkt wel goed. Net werd de vraag gesteld: uh, word ik wel eens uh, 's nachts uh, wakker? Uh, ik, ik denk dat ik uh, gewoon ga dromen nu van zo'n uh, prachtige mooie congreszaal vol met CDA-leden die mijn naam uh, roepen. Lijkt me geweldig. En dan ook van het premierschap. Dat gaan we in de volgende ronde vast met elkaar bespreken. Oké, okay, goed. Als die volgende ronde er komt, dan spreken we u weer. Dank u wel. Dank u wel. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteken. Night van Eagle Eye Cherry. Wie er vandaag ons appeltje? Dat is journalist Hildebrand Beideveld. Hildebrand had het net al over uh, de man die graag de steur weer terug wil in het Nederlandse water. Een hele grote vis. Uh, en jij zegt, waar is dat eigenlijk voor nodig? Ja, nou weet je, uh, volgens de, de, de Darwinistische biologen zou die vis al rond 200 miljoen jaar geleden hier hebben rondgezwommen. Dus dat is toch wel een uh, mooie score, zou je zeggen. Tussen ja, ja. de dinosaurussen, Swami Die is uh, ergens in de vorige eeuw, 20, 30e jaren... is hij in Nederland verdwenen. De laatste stuur is ergens bij Dortrecht gevangen. Dat was een knaap van 4 meter uh, groot en een heel wat kilo's uh, zwaar. Maar... De rivieren zijn veranderd, het hele gebeuren is allemaal veranderd. Dus die beesten, die, die, die zwemmen hier niet meer. Nee, die voelen zich hier niet meer thuis. En gisteren is die weer uitgezet, in de hoop dat die weer terugkomt. Precies, dat denken ze. Maar daarvoor hebben ze 50 van deze vissen uitgezet. Ja, dat is gisteren gebeurd. Zullen we even luisteren naar een NS-verslaggever? Die vraagt hier aan een sportvisser in het Zuid-Hollandse... wat voor materiaal je nodig hebt voor een steur. Nou, ik denk dat je dan wel een uh, goede stevige werping nodig hebt. En ik denk dat je ook uh, dat je natuurlijk geduld moet hebben natuurlijk. Want je kan zo'n vis niet ineens uh, naar de kant trekken. Die moet je echt wel uh, met drillen noemen ze dat dan. Daar moet je echt wel een poosje mee bezig, denk ik. En misschien als het ondiep is dat je erin moet. Om eruit te halen. Maar dat de, kunnen we dan allemaal weer doen. Ja, ik ben wel heel benieuwd um, hoe ze dat gaan doen. Want je moet een levend krabbetje eraan hangen. Want dat, daar houden ze erg van. Of een kreefje of weet ik het wat. En dat mag ook niet. Hè? Zullen we dat In, vragen aan sportvissen nieuws Breven? Meneer Breven, goedemiddag. Ja, goeiedag. U, u, u bent sportvisser. Stel dat het lukt, hoe haalt u vervolgens een steur uit, uh, uit het water? Nou ja, dat mag dus helemaal niet. Ah, ah, ah, ah. <laughs> We mogen die Atlantische steur helemaal niet vangen. Dat is uh, een flora- en fauna-soort, Dat is eigenlijk, eigenlijk streng verboden. En stiekem? Hoe doe je het dan? Uh, ook niet. Maar uh, je hebt wel exotische steuren. De grote tuinvijver-exemplaren die losgelaten worden. Dat mag dus ook niet. Maar die worden wel gevangen. Oké. Okay. Mm Heel -hmm. Hildebrand, uh, wil jij aan meneer Breven uitleggen waarom het allemaal niet moet? Wat hij wat wil? Nou, het niet moet, waarom het compleet zinloos is. Meneer Breven, u weet in Frankrijk proberen ze dit al 15 jaar. En er is nog geen enkele steur in de vrije natuur uh, geboren. Um, ik uh, kom net een maandje terug uit uh, Frankrijk. Ik ben er in de Gironde-Delta geweest. En ze hebben daar een uh, katemaren rondvaren met een groot. Uh, het uh, rolnet om de steuren die zij daarin leven uh, de lijve uh, vangen om in te om te meten en te kijken hoe goed het met. Ja, maar ze gaat. worden allemaal gekweekt en vervolgens worden ze uitgezet. Nee, nee, nee, nee, ja, ja, nee, nee, nee. ze hebben twee exemplaren uh, uit de wild. hebben ze in uh, de, de kweekpatiënt gezet. Ja. Precies. En die kweken ze, maar die hebben ze uit wildvangst. En op de Joron heb je nog steeds uh, de originele Atlantische ja. steur... die daar vanuit uit het wild voortkomt. Nee, maar, ze hebben, maar, maar, maar het wilde niet, hè? Ze wilden daar niet uh, multipliceren, ze wilden niet verdubbelen. En dus dachten ze, dan doen we het maar in de kweekvijver. En dat is nu naar gelukt. En de kleintjes daarvan die komen nu naar Nederland toe. Hoe lang duurt het voordat ze hier zich in Nederland gaan uh, vermenigvuldigen? Nee, nee, nee. In Frankrijk gaat het erg goed, nou. Het kweekprogramma heeft succes. Ze ja. hadden in het begin moeite om... Uh, ...de oude dieren die ze dan uh, apart in Basens uh, uh, voor de kweek uh, bij elkaar houden... ...om die eitjes uh, te bevruchten en om die bevruchte eitjes ook weer op te laten groeien. Maar zullen we even naar de vraag van de ja. hele land gaan? Uw eerste antwoord, dat klopt niet, dus dat moet ik weer een opgeven. Ja, hoe lang duurt het voordat deze 50 aan hun kinderen toe zijn? Laat ik het zo maar zeggen. Nou, de, de, ik wil toch even ingaan op die eerste vraag. <laughs> ja, maar, dan, we, we, hebben we hebben nog, nog, vier, we nog vier, zijn, vier minuten. Meneer. Ze planten zich wel degelijk voort in de gierenhonden. Dat gebeurt nu. Ja. Oké, okay, dat heeft u gezegd. Nu naar Nederland. Hoe lang duurt het voordat ze zich hier voortplanten? Uh, het is een Noordzeevis. Uh, deze stuurtjes die zijn geboren in 2007 en 2009. Dus die zijn drie en vijf jaar oud. Uh, mm -hmm. De mannetjes die komen vanuit de Noordzee uh, terug om te paaien als ze tien jaar zijn. De vrouwtjes tussen de twaalf en de veertien jaar. Dus we hebben nog tien jaar tijd om te kijken of er hier überhaupt wat uh, uit voortkomt. Nee, veel langer. Nog en veel en langer. Deze vijfde steuren komt waarschijnlijk helemaal niks voort. Dit zijn nou. uh, verkennervissen. Ja. Uh, ze zijn gezenderd met uh, het systeem van Rijkswaterstaat. Dat kendertjes. heeft u toch wel verteld, hè, mevrouw Laurentien? Want die dacht dat ze teruggezet worden, dat we de steur terugkrijgen in de zee. Dat zie ik in alle prachtige... Ik heb zelfs een krant hier uh, op, op tafel liggen waar staat de mooie vis is terug. Ja. Maar dat ja, is dus dat helemaal komt. niet zo. Dit is gewoon een... Mooie publiciteitsstunt. Dit zijn de eerste vissen van de serie die je nog uh, gaat volgen. Wat gaat er volgen? Uh, er komen er nog meer aan de volgende jaren. Hoe, hoe, hoeveel gaat u er nog meer uitzetten? Uh, nog geen idee. Dat hangt af van hoeveel we er kunnen krijgen. Maar u, u bedoelt van de kweek uit Frankrijk? Nou of? kijk, uh, de kweek uit Frankrijk die levert aan Duitsland. Dus uh, in uh, de Elbe hebben ze inmiddels 6000 steurtjes losgelaten, kleintjes. Ja. En daarvan is wel de verwachting dat ze homing gaan, gedrag gaan tonen. En dat ze helemaal als de, het Noordzee-fase voorbij zijn, dat ze weer ja. terugkomen. We, we hebben nog twee en minuten. Ja. Ja. Ik wil even proberen, ik ik, wil even bij, proberen bij de kent te komen. Nou, Waar zit je bezwaar op Nou, 100.000 euro voor steurtjes waaruit niks voortkomt. Dat is dus. Nee, ze hebben weggegooid door. geld. Het is uh, heel jammer voor het idee. En ik zou echt niet weten. En dat probeer ik dus dan ook van meneer Niels Been te horen. Waarom die steur, die hier kennelijk niet meer wil zijn. Het is toch een vrije vis. Waarom zouden we die nou met z'n allen hier terug willen planten in een gebied waar die, uh, met, met de Rijn, die inmiddels genormaliseerd is... met een totaal andere leefomgeving. Meneer Breven. Ja, nou de tuinverversteuren die we nu uh, in de rivier aantreffen, die doen het heel erg goed. Die zijn anderhalve meter, die zijn 40, 50 kilo. Als die steuren het redden in de Rijn, dan redt de Atlantische steuren het ook in de Rijn. Ja. Maar waarom moeten we het willen, was de vraag? Ja, biodiversiteit. Uh, maar van die wij 50? mensen hebben er huh? echt ons uiterste best voor gedaan om de ene soort naar de andere uh, uit te roeien. Zo ook de Atlantische steur. Waarom zouden we dan niet eens een soort uh, proberen terug te brengen? Maar dan wil ik toch graag weten, als er van die 50 niks terecht komt, en u weet het dan al, waarom begint u er dan aan? Nou, de 50 zijn de voorlopers van duizenden die eraan gaan komen. Ja, en deze, deze 50 kosten 100.000 euro. Hoeveel gaan die volgende. Honderdduizenden, want ik heb begrepen dat u er zelfs honderdduizenden voor moet uitzetten, wil het echt een succes worden? Nee, deze vijfde kost alles bij elkaar 20.000 euro. Nou ja, goed. Maar oké. Okay. Dus dat is een uh, vijfde van wat u zegt. Nou goed, doet u, doet u het eens een keer honderdduizend keer? Uh, dan wordt het veel goedkoper. Dat is net zoals dat je bulkproductie in China uh, gaat doen ja. in plaats van hier alleen oh, maar ja. die auto laat maken. Ja, bulkproductie in China. ja. Maar Ik dus denk niet dat het publiek denkt van misschien dat we het geld ook wel op een andere manier kunnen besteden wat de natuur misschien wel echt zichtbaar nou, verbetert. De, de, er zijn heel veel mensen in Nederland die uh, vinden het prachtig als uh, een soort als de bever of de ooievaar of de otter terugkomt. Ja, die en die, uh, zien. die zullen ook uh, luidstaand te applaudisseren als de steur terugkomt. Hoe, ja. Hoeveel kans geeft u het project? Hoeveel, uh, over een jaar of tien is hij dan echt terug in Nederland, denkt u? Nee, ik denk twintig, dertig jaar. Oké, dus er nog even. In die, dus tijd die tijdspanne moet je denken. Goed. Gaan we het afwachten maar, denk ik, hè? We zullen ja. zien. Hildebrand, ja. Beiderveld en ja, Nieuwsbreven, Sportvisser. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Brengt ons aan het einde van Dit is de Dag. De website is altijd beschikbaar. Dit is de dag. Nu kunt u dingen teruglezen en terugluisteren. Na het nieuws van half vier, de villa Via Verpierro met Ger Jochems. Ger, goeiemiddag. Ger Jochems, ga je ons. Goeie. Ja, hallo. Ga je ons vertellen wat jullie gaan doen? Jazeker, nou, daar was ik al mee begonnen zelfs. Maar Stond we hoorden je niet, maar we nu, nu wel. We hoorden me niet. Nu wel, maar nu wel hè? Ja. ja. Nou, jullie is het ook vast opgevallen dat in Europa ineens de economische groei en bestrijding van werkloosheid in de mode is. He, eerst moesten we onze ongans bezuinigen, desnoods ten koste van de economie. En nu moeten we groeien tegen de klip op. En dat mag nog wat kosten ook. Snapt u het nog? Wij vinden het behoorlijk verwarrend. Dus wij praten met Ferdinand Grapperhaus, hoogleraar Europees Arbeidsrecht... en kroonlid van de Sociaal Economische Raad, de SER. En in het economische panel Klinker de Munt gaat het onder meer over... een dreigende nieuwe bankcrisis in Zuid-Europa... waar wij, ja zeker, ook wij, behoorlijk last van zullen gaan krijgen. En met deze vrolijke nood geef ik u in de vertrouwde handen van... Gert Kluuk met het laatste nieuws. Radio 1 Het NOS-journaal. Het Rijk heeft vorig jaar minder externe krachten ingehuurd dan in 2010. Minister Spies schrijft aan de Tweede Kamer dat er in totaal 150 miljoen euro minder is uitgegeven. Er werd vooral bespaard op externe krachten bij het ministerie van Defensie. De Vereniging Nederlandse Gemeenten legt het principeakkoord met de vakbonden over loonsverhogingen voor gemeenteambtenaren. met een positief advies voor aan de achterban. Mr. Spies vindt de hogere lonen niet passen in een tijd van bezuinigingen... en pleit voor een nullijn, maar de VNG houdt vast aan het akkoord. De Russische geheime dienst zegt dat een aanslag in Sochi... aan de Zwarte Zee is vereideld. De aanslag zou gericht zijn tegen de Olympische Winterspelen... die in 2014 in Sochi worden gehouden. Onduidelijk is wanneer de aanslag zou worden gepleegd. De man die achter de geplande terreuraanslag zou zitten... is een Tchetscheense rebellenleider.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 ANUB verkeersinformatie. De avondspits die komt zo geleidelijk aan op gang. De meeste files zijn nog niet zo lang. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat wel een lange file. Tussen Alpwasserdam en Hardingsveld-Griesendam 8 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk met een tweetal vrachtwagens. Maar de weg is inmiddels weer vrij. En de A29 valt op van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Voor de Haringvlietbrug 2 kilometer. Dit is radio 1. VPRO, Villa WPRO. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO. Tot half vijf op Radio 1 bij u. Verdwijnt Griekenland uit de eurozone? Valt Spanje om? Is 3% gelijk aan... Ietsje meer ...en biedt het lenteakkoord de oplossing voor alles. U hoort het na vier uur in ons economiepanel Klinkende Munt. En daarvoor praten we over de schrikbare toenemende werkeloosheid in Europa... ...en hoe de arbeidsmarkt weer in beweging gezet kan worden... ...terwijl er geen geld is. En dat doen we met Ferdinand Grapperhaus. Hij is lid van de Sociaal Economische Raad... ...en hoogleraar Europees Arbeidsrecht. En wilt u reageren, doe dat dan vooral via onze site. vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa, VPRO. In Athene begint de socialistische leider Venizelos... aan een laatste poging om een regering te vormen. En dat zijn twee voorgangers, die het ook geprobeerd hebben... heeft hij maximaal drie dagen. Intussen is de werkeloosheid opgelopen tot bijna 22 procent. Ja, denkt u, procent, procent. Dat zijn wel een miljoen mensen namelijk. Meer, zeg. ja. En donderen de beurzen in elkaar. We praten met correspondent Connie Kees. Connie, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Venizelos is van de derde grootste partij, Pasok. Um, uh, uh, met wie gaat hij straks praten? Want er is al met hem gepraat in een eerste ronde door de nieuwe democratie. Uh, ja, en ook met uh, Syriza. Hè? De radicale partij die tweede is geworden. Dus ja. er zijn al twee pogingen gedaan. Dit is de derde. En uh, ja, uh, ik verwacht er eerlijk gezegd niet veel van. Maar Venizelos denkt dat hij toch nog iets kan doen. Wat dan? Uh, Wat uh, denkt nou, hij dan? Nou, zijn punt. Hij zegt, ja, uh, Grieken er zijn alle bezuinigingen zat. Maar ze willen ook stabiliteit. Uh, ze willen dus een regering. Geen nieuwe verkiezingen. En ze willen Griekenland binnen de eurozone houden. Mm -hmm. En dat zouden we kunnen. Voor elkaar kunnen krijgen met vier partijen in een soort regering van nationale eenheid. Dus de twee partijen die ooit de grootste waren. Nou ja, de conservatieven zijn dat nog een beetje. Waren het niet dat ze 50 bonuszetels krijgen? Dus dat is ook een beetje hè, op mm -hmm. de rand. Maar goed, met de conservatieven, de PASOK zelf, Syriza, de radicaal linkse partij, en Democratisch Le Links. Dat is een gematigde linkse partij die pro-Europees is. Dat een, uh, dat dat is een afsplitsing van PASOK, hè? De nee, dat is een linkse afsplitsing van Syriza, oh, okay. van de radicale okay. linkse. Ja. Okay. Het is Koen... een beetje ingewikkeld, want er zijn 32 partijen... die aan de verkiezingen hebben meegedaan. Ja, om, om er even een goffe uh, rode lijn aan te brengen, Connie. Wat men ook probeert, wie ook een combinatie gaan vormen... er zal altijd tegemoet moeten uh, gekomen moeten worden aan de wens... om minder te bezuinigen. Dan krijg je onmiddellijk problemen met die noodleningen van Europa... Ja, dat, en, dat klopt. Dat klopt. Uh, maar ja, uh, er, zijn natuurlijk, er zijn de partijen natuurlijk die uh, niet uit de eurozone willen. En die zich willen houden aan die overeenkomst met de Europese Unie en uh, het IMF. En er zijn de partijen die dat niet willen. Mm -hmm. uh, of die fors willen veranderen. Uh, veranderingen willen aanbrengen. Mm. Nou ja, dat is de tegenstelling nu. En dat maakt het zo moeilijk uh, voor de partijen uh, om met elkaar samen te werken. nou nog even? Want het, het is eigenlijk zo'n gekke vertoning. Er zijn, dit, dit is nu de derde partij die het gaat proberen. Die gaat dan nu als leider exact dezelfde dans uitvoeren... als de twee anderen eerder hebben gedaan. Alleen toen leidden zij die dans. Zij kwamen er niet uit. Er kan in die paar dagen toch niet zoiets veranderd zijn... dat het nu ineens wel lukt. Nee, ik denk dat er ook alleen een wonder uh, kan gebeuren... Uh, als hier iets uitkomt. Uh, maar goed, Venizelus gaat het proberen. Uh, wat uh, gaat gebeuren als de alle formatiepogingen mislukken... is dat de president nog één poging kan doen. Die kan alle uh, partijleiders bij zich roepen. Met elkaar of onafhankelijk. Dat maakt niet uit. En die kan nog een laatste poging doen. Lukt dat niet? Ja, dan ja. gaan we naar nieuwe verkiezingen hier in maar, Griekenland. Maar ook bij een nationaal kabinet of een zakenkabinet... of hoe je het ook wil noemen... zullen altijd weer diezelfde stemmen pleiten... voor of minder bezuinigingen of helemaal niet bezuinigen. En dan krijg je, hup, weer wat ik zo pas zei... dat gedonder met die noodfondsen die dan niet uitbetaald gaan worden. Ja, en uh, dat uh, de ministerie van Financiën heeft al gezegd dat uh, eind juni, uh, als de leningen niet doorgaan, als Griekenland die leningen niet meer krijgt, dat uh, het geld op is. Uh, ja. Dat in ieder geval dan het deel van de salarissen, de pensioenen en uitkeringen uh, niet meer betaald kunnen worden. En dan wordt het oorlog. En dat is een schrikbeeld. En dan wordt het oorlog. Uh, ja, en dat is ook een schrikbeeld voor ja. veel Grieken Maar natuurlijk. zou dat er dan misschien toe leiden... Uh, dat als er nieuwe verkiezingen komen... en dan ziet Precies. het eruit dat mensen ja. dan zou anders kunnen. gaan stemmen? Het, omdat ja, ze het denken... zou kunnen, maar het is natuurlijk wel koffiedik kijken. Het ja. kan zijn dat... Want de Grieken zijn zo gefrustreerd, zo woedend... Ja. zo teleurgesteld... dat het misschien uh, geen uitwerking heeft... maar de druk van de Europese Unie... en het schrikbeeld voor de Grieken... dat ze terug gaan naar de drang dat zou misschien een verandering kunnen bewerkstelligen. Je, je maar zeker ben ik daar ook niet van. Je, je woont nou zo lang daar. Je bent eigenlijk zelf een halve Griek. Wat zegt nee, jouw gevoel? dat is niet waar. Nee, wat, wat zegt jouw gevoel? Ja, ik vind het heel moeilijk. Dit zijn de meest onvoorspelbare verkiezingen die ik ooit heb meegemaakt. Mm. En hoe, hoe dat komt omdat uh, hier uh, bijna 40 jaar maar één partij uh, in de regering zat. Je kon dat van tevoren voorspellen. Uh, he, of de socialisten of de conservatieven. Ja. En die konden dan de volgende dag al hun regering bekendmaken. Ja. Zo duidelijk was dat. Nu uh, zijn de Grieken die twee partijen zo zat... omdat ze die verantwoordelijk achten voor de crisis waarin... en de recessie en alle andere maatregelen die ze over zich heen hebben gekregen. En uh, gefrustreerd dat het niet meer te voorspellen is uh, welke kant het hierop gaat. Oké, okay, Conny Athene, dankjewel. We spraken met Connie Kees over de ultieme poging om een regering te vormen in Griekenland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 Oké, okay, nou we zijn eruit. Henk mag naar de avond van de Nederlandse film. En Mickey zei dat ze dan misschien ook wel mee Hij had. gaat alleen. Het is dus voor werk. Koffie. Lekker. Ah, lekker. Koffie. Ik heb vandaag een sublieme Oegendeze filterkoffie. Superieure uitgebalanceerde blend. Misschien kun je je eigen filmscript nog wel sluiten, Henk. De Husselaar was het toch? Husselaar. Oh, maar dan moet je natuurlijk wel je floppy disk uit 1995 overzetten op 95. een USB-stick. Dus Koffie, Eliane? Zo en lang geleden. Lex Goudsmid is natuurlijk niet meer beschikbaar voor de hoofdrol. Lex Goudsmid? Dat was heel lang geleden een levende acteur. Oh, Lex Goudsmit. Fiddler on the Roof. Die man heeft in Nederland de musical letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet. Le hoezo letterlijk? Een echte allrounder, hoewel misschien wat minder met dansen. If I was a rich man. Bram. Diddle diddle, diddle diddle, diddle Bram. diddle dumb. Bram. La la la la. Even. Wij hebben tot slot goed nieuws van Chris. Henk gaat weg. Nou, het is ook slecht nieuws eigenlijk. Oh, Henk blijft. Eliane. Wat? Chris. Nou, een oud-klasgenoot van mij, Klaas Venenboer, dat is een beeldhouwer. O, een lager of die heeft uh, net te horen gekregen dat hij doodgaat. Oh. Heftig zo. Ja, hele heftige kanker. Ik heb ook thee als een mens. En Chris zeggen. gaat daar dus een heel gevoelige documentaire over maken. Of een plakje cake. Dapper? Okay, ja, dat ja, wordt natuurlijk niet makkelijk. Documentaire? Maar je hebt toch helemaal geen ervaring met televisie? is een radiodocumentaire. Kan dat ook? Documentaires zonder beeld. Luister jij eigenlijk wel eens naar de radio, Henk? Ja, maar meer Aero Classic Rock. Oh. De echte muziek is gestopt na het uitbrengen van Prezes van Led Zeppelin. En dan schrijven we 1976. Maar oh, ik wist niet dat je schreef, Henk. Oh ja, je hebt natuurlijk ook nog bij de nieuwe revue gewerkt. In diezelfde tijd, denk ik toch? 1976. Het de nieuwe revue? De nieuwe revue. Ik dacht dat het gewoon revue heette. Nee, het heette eerst revue, toen nieuwe revue. Ah. Toen revue. En nu weer nieuwe revue. God, interessant. Wacht, jongens. ik heb er even een briefje bij. Jongens, dus, jongens, jongens, toch. jongens. Even schreef. centraal nou, Chris. Ja, oh ja nou, de werktitel is nu doodgewoon of Kanker Klaas. Dus Chris zal wel iets minder op de redactie aanwezig zijn. Oh, dan wil ik ook wel een documentaire maken. Over je eigen avontuurlijke het leven. het is toch een heel andere Wat? discipline, ja. over, die over die documentaire. acht maanden dat je bij de nieuwe revue zat. Kijk, ja, meer de eredivisie van de radio. Een. gaat gewoon veel tijd in zitten. Ik denk dat ik er ook uh, muziek voor laat componeren. Nou, Henk, het is een buitenkantje voor jou. Jij bent toch muzikant? Nou. Lekker veel met Zeppelin eronder. Chris, telefoon. Klaas. Van de kanker? Henk. Klaas. Hoi, hoe is het? Ja? Je, jeetje. Dat is wel natuurlijk heel goed nieuws, Klaas. Gefeliciteerd. Maar het is wel snel, het is wel snel gegaan... omdat je vorige week nog zei van de drie, drie maanden en zo. Ik ben er zelf ook helemaal... Wow, wat een, uh, wat een omslag. Koffie? Om, omdat ik ook natuurlijk even september stil, Bram. Zou monteren, Chris zit aan, aan de telefoon. Uh, doe dan maar weet weer een je, thee, Ik Weet je zeker dat alles weg is? Uh, iets van een jasmijn of zo? Nee, of nee uh, een, luistert, een Earl Grey natuurlijk. met de hand geplukt. Jei. Henk, nou, ik uh, wil uh, even luisteren. Succes dan maar. Hey, Klaas. Uh, als de kanker terugkomt, kan je me altijd bellen, hè? Dat weet je, hè, Klaas. Uh, nogmaals, gefeliciteerd, hè? Fantastisch nieuws. Ook voor uh, Marian en de kinderen natuurlijk. Marjan. Oké. Okay. Uh, nou, dag, Klaas. En... Ik heb hem, en dan nou ben ik eigenlijk heel eerlijk, nooit gemogen. <kijkt> nou, ik wil meteen maar met de deur in huis vallen. Henk? Elisabeth. Hoe was de avond van de Nederlandse film? <kijkt> was... Intens. Hoezo? Heb je nog wat producenten voor de Husselaar kunnen vinden, Henk? Ik heb met heel veel mensen uit het vak gepraat, als je dat bedoelt. En het gekke was, ze dachten allemaal dat ik Ronald Gippard was. Oh? Ronald Gippard? Zeker dat ze niet ja, Nico Dijkshoorn bedoelden. Henk, ik ben vanmorgen gebeld door Natja Hupscher. Zou kunnen. Zou kunnen. Zou kunnen. Henk, ze was woest. Ze zei dat jij... Wacht, ik heb het opgeschreven. Dat jij met je lamme zijkhoofd tegen haar tieten hebt aangedrukt... waarna je probeerde haar te bekken. Ja... Dat is natuurlijk Ronald Gibbard geweest. En bovendien, het was geen tongzoen. Het was echt iets heel onschuldigs. Ach, wat wat dan? Alleen het puntje. Jongens, ik heb smoothies. Iemand mango smoothies? Of papaya? Ja? Tot zover geluid loopt. En volgende week komt Frank van der Linden een masterclass geven. Ja. Ik heb thuis een boek van Frank. Zo dik. Heeft de Grote der Aardig interviewd. Ingmar Bergman, Freddy Heineken, Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, verzetstrijder uit Myanmar. Myanmar? Birma, Burma. Waar Henk? Dat is allemaal politiek. En politiek is alles wat er gebeurt als jij muziek luistert of Tetris zit te spelen op je computer. Dat is geen Tetris. Politiek. Dat is Angry Birds. Wilt u deze serie als podcast downloaden? Dat kan. Doe dat via onze site villavepero.nl. De werkgelegenheid daalt verschrikkelijk snel in de hele Europese Unie en er is geen zicht op herstel, althans niet op de korte termijn. Maar dat ziet Brussel ook. En op 23 mei is er dan ook opnieuw een speciale top van regeringsleiders, nu met een nadruk op het bestrijden van werkloosheid en het scheppen van banen. Honderden rapporten, onderzoeken, werkgelegenheidsprojecten liggen klaar om te worden uitgevoerd en het gebeurt maar niet. Bij ons in de studio, hoogleraar Europees Arbeidsrecht, verbonden aan de Universiteit van Maastricht, Ferdinand Grapperhaus, welkom. U bent arbeidsadvocaat en tevens kroonlid van de SERS Sociaal Economische Raad dus, onafhankelijk lid. Is hetzelfde. Dat is hetzelfde. hetzelfde. Maar ik wou even zeggen, u, dat zegt mensen niks kroonlid. Maar dat is een onafhankelijk lid. Zo ja. is het. U twittert, zoals een modern mens betaamt. Ja. Laten we heel even twee tweets voorlezen van u. Recente. Um, heeft er tussen het geneuzel over Griekenland en Frankrijk... door nog iemand aandacht voor de toenemende armoede en werkloosheid in Nederland? Dat is de eerste. En de tweede, Amsterdam. Dubbele punt, huisuitzettingen verdubbeld, 20% meer schuldhulp, Europa, dubbele punt, 36% langer dan één jaar werkloos. Toenemende jeugd, jeugdwerkloosheid, 80 Doen wij er iets aan? Met hoofdletters. Met hoofdletters. Ja, dat was omdat je maar in 140 tekens... dus als je ja. met hoofdletters doet, dan spaar je spaties uit. Ja. Oh. Het zijn wel cijfers he, die er ja. niet om liegen. Vandaag ook ja? cijfers bekend geworden... van de Internationale Organisatie voor Arbeid, het ILO. Heeft u het ooit eerder zo ontzettend snel bergafwaarts zien gaan? Het zijn percentages waar je werkelijk huiverig van wordt. Nou, de jaren 30 heb ik zelf niet meegemaakt... Uh, maar, nee, je uh, heeft vroeg, ik heb u het gezien. Uh, nou, jaren 80, 83, 84 uh, heb ik wel bewust meegemaakt. Toen solliciteerde ik zelf voor het eerst. Toen zat werkloosheid uh, op 10 uh, procent... hadden we ook een uh, krimp uh, achter de rug van uh, etterlijke procenten. Tussen 80 en 82, 2 procent. Uh, uh, Maar uh, goed, jaren 30 zaten we in 1935 op 19,5 werkloosheid... Uh, ik las dat het in Griekenland nu 31% uh, procent is, dus moeten we even nagaan. En, nee, 22. En, uh, en... Nou, het, het gaat, ik dacht dat het nu zo'n beetje die nou, kwam. Over meer dan een miljoen ja. werk. En de jeugd 54. Procent. jeugd 54. Dat was hem. En ik moet zeggen, hè, want dat, ik bedoel niet met geneuzel in Griekenland om dat te bagatelliseren, absoluut niet. Alleen, ik wilde even een, een shock opwerpen bij de mensen van: uh, luister, we moeten ons realiseren dat het eh, op dit moment in Nederland ook toch echt een aantal dingen eh, niet helemaal goed gaat. als je het vergelijkt eh, met de jaren tachtig... toen er ook een enorme, begin jaren tachtig, enorme werkloosheid was... toen was er natuurlijk wel een heel andere situatie ja. dan waar we nu in zitten. Nu met deze enorme bankencrisis, schuldencrisis, eurocrisis. Alles komt bij elkaar, ja. lijkt ja. wel. En dan denk je, ja, er is geen geld, maar er zal toch iets moeten gebeuren. Hoe in vredesnaam creëer je werk? Schep je banen? Ja, dat is... Echt een groot probleem, omdat uh, die zaken nu met elkaar samenkomen. Kijk, uh, ik geloof zelf dat het beste is om uh, het uh, bedrijfsleven te faciliteren... om uh, uh, de economie, uh, laat ik zeggen, verder te kunnen laten groeien. Dus, Hulpzaam dus, te zijn, maar op nou welke ja, dus belasting, uh, Belastingverlagingen. Mm -hmm. uh, ik denk ook uh, faciliteren in de vorm van uh, investeringshulp... Uh, en een derde is, uh, ja, dan denk ik, dan kijk je naar landen als Spanje en Griekenland, uh, dat je misschien moet kijken of je daar uh, grote infrastructurele projecten uh, kan helpen opzetten om de werkgelegenheid daar een boost te geven. Waar ik niet een groot voorstander van ben, zijn uh, banenplannen, SEC. Ik, uh, nee, ik, discussie... ik heb ergens gelezen dat u een bewonderaar van meneer Melkert was. En die had wel zoiets. Dat waren uh, ja, het op de melkert is gadder, waren op ja, ik maar Ik, ben, ik waardeer, uh, waardeer Ad Melkert omdat hij als minister... Ik, ik ken hem helemaal persoonlijk niet, ik heb hem nog nooit ontmoet. Maar hij heeft wel in de jaren negentig uh, de arbeidsmarkt zeer helpen vernieuwen. Melkertbanen vond ik een op zichzelf lovenswaardig initiatief. Ik heb het uh, niet in het kader hiervan, maar gisteravond nog eens nagekeken van de... 400.000 melkbanen is maar 6% doorgestroomd. Ja. En over... Daarom zeggen ze dat het mislukt is, hè? Ja, dat is natuurlijk een van de grootste problemen... die begint te ontstaan op de arbeidsmarkt... is die steeds grotere scheiding tussen de insiders en de outsiders. De outsiders dat zijn mensen die op allemaal korte contracten werken... die bij de eerste de beste conjuncturele dip er meteen weer uitgaan. Die niet heel veel verder komen, ook met ontwikkeling en opleiding. Dat zijn, dat liet de wetenschappelijke raad en regeringsbeleid... Als in 2007, dat zijn vooral uh, allochtonen, lager opgeleide ouderen die proberen weer in te treden. Uh, uh, dergelijke, toch, toch vaak zwakkere groepen. Nou, ik zal nog even doorrazen, maar uh, 97% van de nieuwe arbeidscontracten vorig jaar, ja, het is een, een Ceausescu-achtig getal, hm. uh, was voor bepaalde tijd. Uh, jongeren uh, komen ook in, in steeds grotere percentages Bijna niemand wordt meer een vaste dienst genomen. En dat wordt betekent... uitgegooid. Ja. En, en, en, en u noemde net ook iets van de ILO. Hè? Die, uh, wat ik heb getwitterd, die, die getallen, die vind ik dus heel akelig. Dat ja. de jeugdwerkloosheid met 80% toeneemt. Mm -hmm. Even nog naar de oplossingsrichtingen. Even twee grove lijnen. Zegt u, er moet een masterplan komen. Een Marshallhulpplan voor werkgelegenheid voor heel Europa... en dat leggen we over heel Europa heen... of zegt u... die culturen en die economieën... zijn zo waanzinnig verschillend... dat is onbegonnen werk... je moet dat gewoon per land doen. Ik vind dat we met z'n allen... Een, een Marshallplan voor Europa... zo is het in het begin jaren 50 ook gegaan... voor Europa moeten instellen. Dat zul je uiteraard uh, per land uh, moet, moet uh, detailleren. June, hè, Nederland heet. heeft heel andere uh, problemen. En laat ik ook benadrukken dat de, de werkloosheid en de armoede... hier niet zijn te vergelijken met uh, landen als Spanien Griekenland of Spanje. Ja, en, en, en Griekenland. Ik, ik hoorde net in ja. het item, daar ga je misschien op een burgeroorlog... of iets dergelijks af. Nou, dat is hier allemaal ver vanaf. Ik denk dat je een europa rijd Marshall hulpplan moet opzetten... als wij in het vorige decennium daar uh, volkswagens en... Uh, uh, platte tv-schermen hebben kunnen slijten bij bosjes... Hmm. dan moeten we ook in staat zijn om daar uh, de economie uh, langs andere weg te sturen. Maar zo'n plan, hoe moet dat eruit zien? Um, wat je moet... dus vervolgens, het plan voor heel Europa... wat je vervolgens hmm. aanpast per lidstaat. Ja, dat is een hele goede technische vraag. Ik weet nee, dat laten we niet te de deze... technisch... maar bijvoorbeeld een bijvraagje om het te verhelderen... dat gaat niet alleen om centen, dat gaat niet alleen om geld... Nee. Per gaat land een zak geld. Het gaat, gaat ook om arbeidsregulering. Ja, het gaat om heel veel regulering. Ik denk dat je de arbeidsmarkt op een aantal punten zult moeten uh, vernieuwen. Uh, en uh, ik ben het, als we even naar Nederland kijken, ben ik het wel. Wil ik in, in misschien in een wat andere hoek zitten, maar toch echt met Henk Kamp eens. Dat hij zegt dat we dat begrip uh, passende arbeid, uh, dat zullen we toch echt kritisch moeten beschouwen. Dus uh, mensen moeten een... makkelijker een baan accepteren. Ja. Iets is eerder ja. passend dan het was. Ja, maar de arbeidsmobiliteit moet ook groter worden. Daar moet de overheid ook bij uh, Ga maar reizen voor je voor het werk. bedoel je daarmee nou, te of, of maak het makkelijker voor mensen om uh, te, te verhuizen. Ik heb al ja, zo lang als ik Werk, verkopen. Die, oh ja, die overdragsbelasting, daar heb ik altijd van gehad. Waar, waar zijn we nou mee bezig? Want daarmee. Ja, je we, mensen vast op een plek. Ja, ja. moeilijk je, je mensen om. Ze moeten eerst die 6% overdragsbelasting gaan terugverdienen. Um, als ze ergens wonen. Dus dat, dat zijn allemaal samenhangende dingen. Ik vind ook dat het onderwijs, uh, dus, dus het, het, hoe we mensen opleiden, mm -hmm. daar zullen we moeten rekening houden met hoe de vraag en het aanbod. De komende 10, uh, 15 jaar zullen gaan veranderen. Die gaan steeds meer toe naar. Uh, er komt vraag in de zorg heel veel, er komt vraag in het onderwijs zelf, er komt vraag in de techniek. Mm -hmm. Ja, dat betekent dus dat we. Um, uh, de slogan van een, die, die toen was op meisjesgericht... een slimme meid is ja. op haar toekomstvoorbereid... Ja. die moet nu op mm -hmm. een jongere die werk wil hebben... die moet, nou, maak maar, maar een geimpje. Maar, maar dit goede... zijn wel... dan praten we wel over investeringen. We praten ja. wel over geld. Ja, Niet maar alleen over, mensen, maar over regels. Je praten ook over prikkels. Nou, bijvoorbeeld passende arbeid en, en mobiliteit... Mm. dat zijn natuurlijk wel regels. En dat ja. zijn volgens mij regels die ook bij wijze van spreken... waar zo vaak om gevraagd wordt uh, door bepaalde partijen... best... Gestandardiseerd vanuit Europa zouden kunnen komen. Want passende arbeid geldt niet alleen voor Nederland. Dat kan ook voor Spanje, Griekenland, wat dan ook geldt. Maar eh, dan zou je van bovenaf misschien ja, kunnen reguleren. Dat is één. En een tweede reguleringspunt. We moeten kijken naar landen waar uh, het door werkgevers investeren in opleiding van mensen, opleiding die ook externe competenties geeft... Hè. Dus waar je ook bij een ander werk wat dan zo kunnen hebben... Uh, uh, die, uh, landen die dat fiscaal faciliteren, daar moeten we naar kijken. Uh, mm -hmm. Ik denk ook dat ontslagvergoedingen, ook zo'n heikel onderwerp... daar moet je volgens mij veel meer... De, de, de fiscaliteit gaan differentiëren, zodat mensen... Wat bedoel je daarmee? Daar bedoel ik mee dat als je een ontslagvergoeding krijgt... dat als je die besteedt aan je opleiding en weer terug aan het werk komen... dat je dan van mijn part eh, maar 5% belast wordt... zodat je dat bedrag er bijna helemaal kan uitgeven, of 0% ja. belast. Niet dat je er een auto voor koopt. En, nou ja en, ja, en het tweede is, als je die je pensioen stopt... dan kun je van mij een middenbelasting krijgen. En als je er een nieuwe keuken van aanschaft, alles best, maar dan belasten we het heel hoog. Eh, dat was overigens voordat eh, destijds eh, Wouter Bos dat, dat, dat boksen systeem Invoerde, althans, het, het Paars 2 was dat, maar dat was een onder regie van Wouter Bos. Eh, daarvoor eh, waren dit soort differentiaties, hadden we meer. Dat hebben we vanwege allerlei vereenvoudigingen afgeschaft. Maar goed, het is misschien met het belastingstelsel ook een beetje als met de varkenscyclus. Hè. Ja. Ik dat, Mag ik nog uh... eventjes, want we hebben nog maar kort. Ja. Uh, uh, even macro, even macro-Europese ja. gezien... Uh, First things first. De zwaarste problemen eerst. Dat is Zuid-Europa. Er gaan nu ja. stemmen op om te zeggen... laten wij onze economie niet afremmen door al te veel bezuinigingen... maar laten we onze economie een beetje aanjagen. Daar profiteren de zuidelijke landen van. Hoe dat technisch allemaal gaat, gaan we nou niet op in. Maar dat is zo. Moeten we dat niet eerst doen... Nou ja, daar is een, de, de, de economen ook vandaag in het financieel dagblad die verschillen daarover van mening. De een die zegt, uh, daar gaat echt uh, van meer uh, in, uh, investeringen vanuit Duitsland gaan uh, ze in Griekenland niet meer doen. Uh, of, of, markt, blijft niet makkelijker in de euro. Mm -hmm. Ik geloof in de andere school. Dat hebben we ook gezien met die bestedingen die daar natuurlijk wel uit de hand zijn gelopen. Ik denk wel dat als wij hier we moeten wel gedisciplineerd blijven in onze bezuinigingen. Maar als wij hier toch wat meer gaan... Uh... Uh, ook gaan investeren, gaan uitgeven... dan zal dat die anderen ook helpen. En ik denk ook dat die 3 dat die op dit moment iets te ambitieus is voor ja, Europa. En denkt u dat het uh, inderdaad geruchten zijn... dat die misschien een beetje flexibeler zou kunnen zijn... dan we tot nu toe altijd gedacht hebben... dat eind mei gezegd gaat worden door Europa? Uh, ah, dan is het 3,1 over, over een jaar gemaakt. Op het allerlaatste moment pas. Ik zou het een heel... Uh, als dat werkelijkheid werd... zou ik daar niet heel verbaasd over zijn. En het toejuichen. Uh, ik zou het vooral toejuichen als er gerichte maatregelen komen... met zo'n Europees Marshallplan die die landen uit de brand helpen. En ook in ons land die groepen weer dichter bij elkaar brengen, okay. die outsiders. Ferdinand Grapperhaus, bedankt. hartelijk bedankt. Hoogleraar Europees, uh, Europees Arbeidsrecht, Universiteit Maastricht... en ook kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Zometeen meteen naar het nieuws is Willem Vp.ro bij u terug... met ons economiepanel Klinkende Munt en Eurobureau. Tot zometeen.